een Klomp met het NOS-journaal. Het meisje uit Driebergen, dat sinds gisteren werd vermist, is weer terecht. Volgens de politie gaat het goed met haar. Maar het meisje van 13 sinds haar vermissing is geweest is nog niet duidelijk. De politie praat nu met haar om erachter te komen. De tiener kwam gistermiddag niet thuis naar school. Haar fiets en tas werden gevonden in het bos bij Zeist en Driebergen. Tiental agenten hebben het bos vandaag uitgekampt, maar die zoekactie leverde niks op. De gemeente Amsterdam doet onderzoek naar twee doden tijdens de stroomstoring van vandaag. Het gaat onder meer om een vrouw van 83. Haar zoon probeerde 112 te bellen, maar kreeg geen contact met de meldkamer. De huisarts kon die wel bereiken, maar de vrouw was al overleden toen de arts aankwam. Een andere vrouw werd doodgevonden in haar huis. Waarschijnlijk is zij overleden omdat haar zuurstofsysteem was uitgevallen. De gemeente Amsterdam onderzoekt nu of er een verband is tussen de dood van de twee vrouwen en de stroomstoring. Het Europese parlement heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Het is de Italiaan Antonio Tajani. Hij is lid van de Christen-Democratische fractie... en volgt Martin Schulz op, die overstapt naar de Duitse politiek. De 63-jarige Tajani kwam ruim 20 jaar geleden in het Europese parlement... en was op verschillende posten eurocommissaris. De stemming in het Europese parlement duurde de hele dag. Er waren vier stemrondes voor nodig. De reisorganisaties TUI en Corendon halen zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies heeft aangescherpt vanwege de onrust in het land. Het ministerie adviseert Nederlanders om alleen naar Gambia te gaan als dat noodzakelijk is. Wie daar al is, kan het beste op één plek blijven. Het weer, vanavond trekken de wolken weg en in het binnenland kan wat mist ontstaan. Vannacht wordt het in het oosten min 8 en aan zee komt de temperatuur net onder nul. Ook morgen liggen de temperaturen rond het vriespunt en dan wisselen zon en wolken elkaar af. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Care stones, I've begged, I've cried, but all. Something he can't take Long before the morning wakes The smile your mouth the moonlight makes Hidden from Apollo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 Een beetje richting de spring. We hebben eigenlijk nog wel twee of drie maanden. een beetje winter voor de boeg. En de aankomende week wordt het ook wel heftig, lopen we? We gaan verder met Hoosier: Like real people do. It gets hard to breathe, but all my faith has gone, you bring it back to me. Your love, your love was handmade for somebody like me Coming now for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 smell like you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 Dus me, Waldeck dus. Met het nieuwe album Ballroom Stories. Het volgende nummer is Machio Varroco. Right merely. aparecia Trazida pela enchente do canal E era cobra caramu caranguejo mais agora tem condomínio Tinha coqueiro no mato Tinha cajá Agora tem condomínio Fala ba balá Papá balá ba -ba -ba -ba. Construir um shopping center No meio da minha memória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 Eddie Harris. Met uh, het nummer Exodus. Eddie Harris heb ik uh, natuurlijk... wel vaker gedraaid. Uh, altijd, uh, lekker. Sucks. En we gaan verder met... Uh, het nummer van... Gar Avalanche. Of Dreams. Van het album Stronger. Nieuw, nieuw album. Dripped in by, brushed the sunshine away. Rain is falling and I'm thinking of you. Birds on a wire, Sunday choir, singing songs for a day. Songs of freedom are the best ones to do. Winds blowing free, liberty, playing games with the trees. These are. Down ZFM Jazz. Het laatste nummer dat we gaan draaien is van John Legend.